Met het de Raad voor de Rechtspraak stelt een beslissing over bezuinigingen... bij de rechterlijke macht opnieuw uit. Er wordt wel vastgehouden aan het plan om bij zeven van de 32 rechtbanken te bezuinigen. Maar de Raad wil voorlopig geen onomkeerbare stappen zetten. Pas eind dit jaar wordt een beslissing genomen. Staat in een brief van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie. Volgens de plannen zouden uit zeven steden zittingsplaatsen verdwijnen. Maar de steden en de Tweede Kamer hebben daar bezwaar tegen. De Nederlandse politiebond vindt niet dat asielzoekers automatisch moeten worden gescheiden op grond van geloof en etniciteit. In Duitsland pleitte de politievakbond gisteren voor zo'n scheiding in AZC's om een einde te maken aan vechtpartijen. Volgens de Nederlandse politiebond moeten de asielzoekers alleen worden gescheiden als er spanningen dreigen. De bond denkt dat de politie en het COA samen prima kunnen inschatten of er spanningen kunnen ontstaan. Het leger van Afghanistan is een offensief begonnen om Kunduz terug te veroveren. Het krijgt daarbij luchtsteun van Amerikaanse gevechtsvliegtuigen, meldt de NAVO. En ook op de grond zijn westerse troepen actief. Kunduz werd gisteren in één dag bij verrassing ingenomen door de Taliban. Tot twee jaar geleden trainden Nederlandse instructeurs er Afghaanse politie-eenheden. De AX is vanochtend even onder de laagste slotstand van het afgelopen jaar gedoken. De Amsterdamse index opende op 407 punten... na een verlies gisteren van 2,5 procent. Daarna trok de beurs weer wat aan. Andere Europese beurzen laten een vergelijkbaar beeld zien. Belegers maken zich zorgen over de economische groei van China... en de gevolgen daarvan voor de rest van de wereld. Vooral grondstoffenbedrijven hebben last van het lagere groeitempo. Dan nog het weer vanuit het noordwesten neemt de sluierbewolking toe. Het blijft overwegend zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad viel op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen het knooppunt Prins Klausplein en Delft Zuid. 7 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Vondag grootste successen behoren. Ach, vaderlief toe, drink niet meer. Dat was het 1959. De Blinde Soldaten, 1962. Mexico, het 1969. En ook in 86 nogmaals gedaan. Het Soldaatje, de Vier Raadsels. Mandolines in. Nicosia. Keetje Tippel. En nog veel en veel meer. U hoort nu in Santa Dominga, oftewel de zangeres, zonder naam. Verder aan zonnige stranden in Wat stedig gebeuren, Loeende klokken van limburg milan Bim-bam, bim-bam, klokken van limburg milan Versterke de bein, die schon klinkende klanken verhören ze zo gern. Ze willen ons begeleiden door ons leven heer. En wanneer de klokken schwiegen, dan is het stil en kalm. Veel wachten dan verlangend, wij roepen die klok het haal, luende van limburg miland luende klokken versterken de band, lordozens horen. Stedelijk gebeuren, loeende klokken van Limburg, Milaan. Bim, bam, bim, bam, klokken van Limburg, Milaan. Drama's versterken de boei. drama's al, drama's boei, drama's al, drama's boei, drama's al, drama's boei, drama's al, drama's boei, drama's al, drama's al, de trappen drama's al, drama's al, drama's al, aan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 Naar de vrijheid, ik koers naar de zon en bericht met een post opgelet, ik kom aan wat ruzie en storm, lachen en tranen, god en een vloek komen wij. Behouden aan.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 I'm yeah. Jog te dansen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 Zal ons de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 En streelt haar onwetende kleinen. Moeder, je lief, waar blijft vader? je nou, dat zou.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 Was niet vergeten, u kijkt ons zo droevig en meelijdend aan en vreest dat hij nooit.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 Waar bezig koffies en het Waar zoek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 Het duurt meneer Kostijn, kom boven. Maar wel even de voetjes vegen beneden hoor. Ja ja. Houd die doors. Hoe is het mee? Goed meneer Kostijn, goed. Maar uh, wat vind ik dan nou jammer dat u zo over was komt binnen zitten? Hoe is dat zo? Nou kijk eens hier.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 Yeah, yeah.